7 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. De NAVO heeft ingestemd met de verlenging van de Patriot-missie in Turkije. Omdat het nog te onrustig is in buurland Syrië, moet het luchtafweer geschud blijven. Turkije vroeg eerder vandaag officieel om verlenging van de missie, waar ook Nederland een bijdrage aan levert. Nederland zal naar verwachting instemmen met de verlenging. Een besluit daarover maakt het kabinet op zijn vroegst vrijdag bekend. De Verenigde Staten, Duitsland en Nederland, de enige NAVO-landen met patriots... zijn sinds begin dit jaar in Turkije. De patriots hoefden nog niet in actie te komen. Twee leden van 50PLUS die in september werden gewailleerd... mogen weer terugkeren in de partij. De commissie van beroep van 50PLUS heeft geoordeeld dat het royement onterecht was. De twee, Adriana Hernandez en Dick Schouw, werden uit de partij gezet... omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan onder meer integriteitsschending. De affaire leidde tot veel commotie binnen de partij. Het bestuur trad uiteindelijk af. De twee leden krijgen met terugwerkende kracht al hun rechten terug. Op het terrein van Chemiepak in Moerdijk zullen in 2016 weer bedrijven kunnen worden gebouwd. De grond van het vervuilde industrieterrein wordt in twee fases schoongemaakt. De eerste fase moet in 2016 klaar zijn. De gemeente Moerdijk saneerde al het grootste deel van de bebouwing op het terrein. De tweede fase, de sanering van het grondwater, gaat zo'n vijf tot tien jaar duren. Uruguay heeft het eerste duel in de playoffs voor deelname aan het WK-voetbal met 5-0 van Jordanië gewonnen. Volgende week donderdag kan Uruguay de klus in eigen land afmaken. Dat heeft ook consequenties voor het Nederlands elftal. Oranje wordt dan geen groepshoofd op het WK en loopt ook de kans in een zware groep terecht te komen. Het weer, vanavond eerst helder, het koelt snel af. Aan het einde van de nacht en morgen bewolkt en regen. Aan zee is er kans op onweer. En de Limburgse heuvels krijgen s ochtends mogelijk wat natte sneeuw. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie, er staan nog files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... Verknoopt het Oude Rijn, 3 kilometer. Wat komt door opruimwerkzaamheden? De rechte rijstrook is dicht. Op de Ring van Amsterdam de A10 Oost... voor Duivendrecht, 3 kilometer richting Amersfoort. En op de A12 Utrecht richting Den Haag... voor Knoop het Oude Rijn, 4 kilometer. Op vacaturekrant.nl vind je alle actuele vacatures. Ook die uit de krant. Dus een nieuwe baan vind je snel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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast is zanger. Liedjeschrijver, acteur, drummer, gitarist en part-time amateur-filosoof... die op zijn nieuwe single zingt. Ik weet alles van computers en van de neutronenbom... maar als het om meisjes gaat, ben ik ontzettend dom. En dat belooft wat dus voorzien u zelf van een lekkere consumptie... en zoek een fijne zitplek. Hier is Mike Meijer. Uw presentator is Petra Possel. Mike, ik dacht eerst even dat er een afgeslankte uh, Zizi Top binnenkwam. Ja. Want je hebt een baard van hier tot Jeruzalem. Ja, Ja, ik, ik, ik, ik was ook eerst kaal geschoren en daar ben ik mee gestopt. En, maar dat kan ik niet zo goed tegen tegen het hoofd en dan geschoren. Dus ik dacht van, en omdat dat nu, nu toch van alle hip is, ja, het is nu hip, dus ik dacht van laat het gewoon, let it all flow, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. En je vrouw is er ook blij mee. <laughs> nou, die vindt dat het wel een beetje bijgeknipt mag worden. Maar ja, dan heb ik de excuus dat ik zit nu in opnames en dan klopt het niet meer. Ze zitten niet meer continu, zeggen ze dat. Oh ja, precies. Dus het dus is bruikbaar ook ja. voor? Ja, ik ik een, in welke opnames ik speel een gek. In, uh, in Er wordt een speelfilm gemaakt van Toen was Geluk heel Gewoon. En zo'n groepje ontsnapte gekken... Waar, waar Gerard Cox dan bij loopt, van ongeluk. En ik denk dat ik de koning van Nederland ben. Kees, de koning van Nederland. Nou, en dat zijn rollen die zijn jou op het lijf geschreven. Ja. Als je naar jouw rollenrepertoire kijkt, naar je oeuvre... dan zie je daar prachtige rollen, maar het is vaak een boze man... Een zwijgende man, ja. een gekke man, ja. een buurman. Ja, veel boeren, politieagenten, arbeiderachtige types. Je bent het slachtoffer van typecasting. Ja, ik, ik, ik, ik weet niet of ik alleen het slachtoffer ben. Ik heb natuurlijk ook, ik bedoel, ik heb werk. Er zijn natuurlijk allemaal mensen die kunnen misschien wel beter acteren dan ik, die helemaal nooit uh, iets mogen spelen. En ik mag dan in ieder geval. Ik, ik zou natuurlijk, ik droom natuurlijk nog van een schitterende hoofdrol met heel veel. Uh, verdriet en leed en, en laag. En diepte en, ook, en diepte. hè? ja maar dat is me tot nu toe niet gevaagd. Dus ik kon gewoon doen wat ze... Maar mag. ik zie grote mogelijkheden. Ja. En anders dan breek je gewoon door in de muziek. Want na die plaat die je nu gemaakt hebt... Einzelgänger. Je hebt ook een t-shirt aan met Einzelgänger. Komt het helemaal goed met jou. Alsof het überhaupt niet goed was. Maar goed, daar gaan we het allemaal over hebben. Ja. Uh, dit is Kunststof van woensdag 13 november. Liefeluisteraars, luisteraars, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er iedere dag van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En Mike Meijer is mijn gast. Mighty Mike... Heet hij ook wel in de muziekwereld. Hij gaat live zingen, hij gaat live spelen. We gaan het een uur over muziek hebben. Nou, dat is sowieso al leuk. U mag reageren op deze uitzending vanzelfsprekend... via onze gastenboek van de website radiokunsthof.nl. Of twitteren, hashtag Radio Doe dat dan. Geef uw commentaar. Wilt u iets zeggen over de muziek? Associeert u die muziek met muziek die u kent of juist niet? Bent u er helemaal wild van? Laat het ons weten. Dat vinden wij leuk. Dat vindt Mike ook leuk. Maar voordat ik met Mike over muziek gaan praten. Eerst even over de waan van de dag. Er was vandaag nogal een... ja, een omstreden ontmoeting... tussen Marine Le Pen... van het uh, Franse Front National... en uh, Geert Wilders. Die ontmoeten elkaar uh, bij Den blond in, uh, ja. in Den Haag. Ja. Uh, de, de voorpagina's staan er vol van, van de avondkranten althans. En ik zag ook dat het hele journaille... uitgerukt was ja. om daarbij te zijn. Hoe, heb, hoe kijk jij hier? Volg je het een beetje? Ik, ik volg het best wel goed... En ik, ik vind het uh, opvallend dat je zegt inderdaad allebei hoogblond, maar wat ik volgens mij de kern vind, allebei niet echt blond. En mm -hmm. volgens mij zit daar een sleutel uh, naar wat hier aan de hand is. Uh, ja, volgens mij zijn dit twee mensen die zijn heel erg bang dat ze niet blond genoeg zijn. En uh, daar zit een soort van... Uh, dat is mijn theorie. Een soort van theorie dat dit vooral Geert Wilders heb ik wat idee bij. Uh, volgens mij staat een Indische meneer. En die wil dat lief... verhaal heeft een keertje in die de Groene Dammers Indische daar, meneer het. zijn. Die wilde uitzien als een blanke meneer, wat ik heel raar vind. Want er is toch niks mis mee met een indische meneer. Um, en, en die mevrouw, zie ik, heeft ook geblondeerd haar. Valt me op. Z ja, maar goed, ze heeft ook een leeftijd dat je er dan wel een ja, klein beetje verf ook, op moet ja, smeren. Dat, dat weet ik dan gewoon toevallig. Ja. Maar um, hoe kijk jij daartegen aan dat, dat twee nationalisten elkaar op internationaal niveau uh, ontmoeten. Uh, vind, je dat, vind je dat beangstigend? Ja, nou ja, ik, ik, weet niet, ik weet niet of ik het... Ik kan dat niet zo goed inschatten. Ik ben niet direct heel erg bang voor. Uh, ik, denk, hè, ik denk dat hij daarmee nu uh, iets uh, wat hij heeft proberen op te houden laat vallen. Dus hij laat zien, hij, hij bekent kleur. Mm -hmm. uh, dat lijkt me op zich wel gunstig. Dus, nee, het, ik bedoel, het is nu duidelijk waar hij bij hoort. Dat heeft hij heel lang ontkend. Uh, ja, en ja, die bewegingen, ik weet, he, ik denk dat die mensen zijn er altijd geweest. Het is niet zo dat na 45 opeens uh, uh, iedereen was voor grenzen uh, open grenzen. Dit uh, oh, is voor jou meteen de, de, de, de, kortste, uh, de kortste weg, hè? na 45, Dus je associeert hem ja. uh, wel degelijk met... Ja, het uh, ja, zal ook mijn achtergrond zijn. Maar ik, uh, wat is je achtergrond? Mijn achtergrond is, uh, mijn opa is, uh, was een uh, verzetstrijder en die is in 1942 gefuseerd. Uh, dus ik kom uit zo'n familie waarbij de oorlog een hele grote uh, rol speelt. Mm -hmm. uh, dus ja, de, uh, je wordt dan al snel uh, je een godwinnetje uh, uh, verweten. Hè. Dus dat is, uh, er kan geen discussie uh, zijn of ergens uh, komt Adolf Hitler erop te proppen. Ja, of 40-45 uh, of ja, 40 Het kost varianten. mij uh, ontzettend veel moeite om bij deze man daar niet uh, toch aan te denken. Ja. Uh, ik denk dat hij een soort onderbuikgevoel... Uh, aanspreekt en ook daadwerkelijk bewust probeert aan te spreken. wat er is in Nederland en dus ook in Frankrijk. En maar hij is waanzinnig populair. Als de pols nu. Uh, ja, als dat maar, waarheid wordt, dan, ja. dan, dan, dan, dan wordt Geert Wilders. Nou, dus dat tevorken. is misschien waarom ik niet bang ben, of niet zo heel erg bang ben. omdat ik die pols niet geloof. Omdat ik het maar zie, denk te zien. dat tussen de. dus in de Pools is de PvdA altijd de grote verliezer. maar dan komen de verkiezingen. En dan gaat iedereen toch blijkbaar Gezellig om daar een rode haard zitten. Ja, en proberen een soort van machtspolitiek stemmen of zo. Van een blok stemmen. Dus ik moet het nog zien. Uh, maar mocht dat ooit gebeuren. Dat hij uh, echt een, een, een nou, dat hij de regering gaat vormen. Of, uh, dan, ja. de, uh, dat zou ik best wel eng vinden, ja. Persoonlijk. Precies, daar zitten misschien zelfs consequenties aan. Voor nou, dat me? weet ik niet. Ik, dat, uh, maar ik moet er eigenlijk niet aan denken. In ieder geval familieberaad lijkt me... Nou, nee. ik denk dat er we wel mensen in de familie daar nog wel moeilijkheid mee samen hebben, ja. Ja, ja. ja. ja. Ik zou het ook jij, jij vertelde voor de uitzending dat je geprobeerd hebt een liedje over Geert Wilders te schrijven, ja. een vorm van een protestzong. Ja, ik had een, ik had een regel. Geertje is bang. En uh, ik kwam niet verder, want, want een goede protestzong schrijven is uh, heel erg moeilijk. Ja. Want een goede protestzong moet natuurlijk heel scherp zijn en niet uh, bedweterig. En niet, uh, ik kwam er dus helemaal niet uit. Ik heb er een half jaar op zitten en weer regeltjes en weer andere regels. En dat kan gewoon niet verder. Het is een heel ander nummer geworden. Het gaat helemaal niet meer over hem. Maar kun je wel even gewoon die eerste zin... Het is dus ook heel snel de gitaar moeten pakken. Ja, je dus pakt... heel ja, snel ja dat is doen. goed, want, want je gaat daarna toch aan die ja, gitaar wel. zitten. Dus, dus nu gaat Mike Meijer, ook wel bekend als Mighty Mike... die pakt zijn gitaar en die doet de eerste regel... van een, een omaffen song, ja, protest -song ja, over Geert Wilders. Het is een heel ander nummer geworden. Het gaat helemaal niet meer over hem. Maar ik had, ik had heel, heel kort dit... Het heertje is bang. Dat. En dan verder kwam ik niet. Nou, ik vind het begin is uh, uitstekend. Er zijn heel veel verzoeknummers. Als er heel veel verzoeken komen, <laughs> maak ik het af. Ja, oké. Okay. Nou, die verzoeken kunnen dus via het gastenboek van radiokunstof.nl. of gewoon uh, twitteren, hashtag RadioKunsthof. We gaan gewoon naar het eerste nummer. Er is een, uh, een boek en, uh, en een plaat, of een plaat en een boek moet ik zeggen... want dat is de titel van Eintel Genger, uh, uitgekomen van Mike Meijer. Hij gaat deze uitzending één stuk, namelijk nu... Uh, live doen en de rest halen we van die plaat. Want er zit zoveel instrumentarium omheen dat we dat allemaal hier niet naar, uh, naar binnen konden slepen. Het meeste wordt volgens mij ook gewoon door jou gedaan. Hè? Alles. Ja, dus dat is dan ook een beetje een probleem om dat allemaal te combineren. Maar dit is, dit is een heel leuk liedje. Het gaat over de liefde en over onhandigheid en over Mark Meijer zelf eigenlijk. Ik weet, Mark Meijer. Ik weet alles van computers en van de neutronenbom Maar als het om meisjes gaat, ben ik ontzettend dom Ik zie wel dat je eenzaam bent, dat je op zoek bent naar een held Misschien ben je mijn nummer kwijt, dat je me nooit belt Ik weet alles van de liefde, liefje Ik heb alle antwoorden op iedere vraag En ik wil zo graag bij jou alleen zijn Maar alles wat ik zeg gaat geheel aan jou voorbij Het leven is oneerlijk ja, nee Zo hoeft het niet van mij Ik weet alles van de smurven Die kunnen door een waterkraan Maar als ik met je sta te praten Heb ik daar niks aan Misschien vind je me maar een rare Vind je al mijn grappen flauw Zie je dan niet dat ik gek ben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 Mike Meijer, drummer, muzikant, acteur, componist. In de muziekwereld ook bekend als Mighty Mike. Hij zat in grupo Sportivo. hij zat bij de gigantjes, bij de scene. Hij speelde bij Orkater, acteerde in, en nog steeds in films en commercials. En Mike, na 14 jaar tamelijke radiostilte heb je een nieuw eigen werk gemaakt. Je vierde plaat, eindselkenningen, plaat en boek heet het. Het is een uh, nummer dat we net hoorden. komt van deze ja. uh, plaat. Het is een cd in een boek met illustraties. Ja. Of met, met, eigenlijk met kleine kunstwerkjes... zou je ja, ook kunnen ja, zeggen. Ja, ik had een plaat gemaakt. Ik had 14 jaar... geen plaat afgemaakt. Die ik, de, ik heb er wel zes gemaakt in de tussentijd. Dat staat allemaal op websites. Uh, en, uh, en in clouds uh, in, in hangen keer, ze. In clouds hangen wel 200 nummers... En, uh, vrienden hebben van alles. Maar ik, ik had de moed niet meer... of ik zag even niet meer hoe ik dat de wereld in moest brengen. Ik had die... is eigenlijk de vijfde al. Ik had, ik had er vier gedaan toen. 1999 is ik geloof ik de laatste. En daar heb ik eigenlijk al niet helemaal meer mijn best voor gedaan. Ik kwam een beetje... Ik liep steeds... Ja, ik liep vast op dezelfde dingen. Ik had geen hits. Dus het was moeilijk om te spelen. Het was iedere keer weer helemaal machine op gang zetten. Je had een beetje de moed verloren. Ja, ja en ik kreeg een kind... Ja. En ik dacht, uh, dat schijnt wel meer mannen te hebben. Uh, de, het provider-syndroom krijg je dan. Dus dan wil je opeens uh, ook uh, zorgen dat hij um, te eten heeft. En, en dan werkte mijn vrouw en die had een hele goede baan. Dus het was eigenlijk helemaal niet nodig dat ik... Uh, maar ik voelde, ja, ik voelde me toch uh, verplicht. Dus ik heb me... En die muziek, die, die, mijn eigen muziek leverde me niks op. Dus ik werd een beetje uitgenodigd door andere mensen... Dat was altijd wel zo daarvoor, maar dat hield ik een beetje af. Maar ik ging een beetje in op dingen. Dus opeens had ik in een voorstelling en opeens ging ik meer acteren. En uh, ik zat eigenlijk een beetje bij andere mensen dingen te doen. En dat leverde wel geld op. En toen zag ik het helemaal niet meer hoe ik dat nou zelf uh, moest gaan doen. Nee, maar het bloedkruip waar het niet gaan kan? Nee, is niet tegen te houden. Dus ik had nu uh, weer, uh, ik had besloten, alles was stabiel. Mijn zoon is veertien, die kan je alleen thuis laten. En die, uh, ja, dit is een misversteld geloof ik. Wat je nou, daarna is er één grote teringzooi, maar dat maakt niet uit. Maar hij, ga, maar hij sterft niet van de honger. En hij, nee. uh, hij kan zelf De buren zijn de inmiddels verhuisd. Ja, ja. Dat klopt trouwens ook nog. Maar, dus dat is, dus dat is allemaal een beetje... Uh, dat gevoel dat ik daar zo heel erg voor moet zorgen is een ja. beetje over. Dus er kwam wat meer ruimte in mijn hoofd ook. En ik had iets van, wat vind ik nou het leukste om te doen? Uh, en toen dacht ik, van, ja, toch die liedjes schrijven en een plaat maken. Uh, nog meer dan optreden, echt een plaat in elkaar knutselen. Dus dat ben ik gaan doen en op een gegeven moment was die plaat klaar. En toen dacht ik natuurlijk van ja. Uh, de laatste dingen heb ik op CD uitgebracht, maar CD bestaat eigenlijk helemaal niet meer. En mensen kopen, als ze al nog muziek kopen, kopen ze uh, dingen op iTunes of ze luisteren op Spotify. Um, uh. Mensen kijken tegenwoordig uh, muziek op YouTube, ze kijken ja. liedjes of stukjes van liedjes. En um, ja, ik ben nog van de generatie, ik ben 49. Ik ben van de generatie dat je... Ik vind het leuk om iets in mijn handen te hebben. Niet alleen als um, consument. Maar zeker als maker. E, om dan die muziekjes op het internet te zetten. Dat is wel een, geeft wel een soort van uh, gevoel van nou, ik ben het kwijt. Maar niet echt. Ik, mm -hmm. Eigenlijk ben ik pas er klaar mee. Als ik dat ding in mijn handen heb. En nou ja, omdat die cd niet meer bestond. dacht ik van ja, er moet dus iets meer komen voor die cd. Dan denk je terug. Dat uh, is heel populair. Nu mensen brengen LP's uit. Maar... De meeste mensen hebben helemaal geen spelen, Dus die kopen die LP. En die, staat en die gewoon, downloaden ja. ze dan. En dat is ja, ja. dus een soort van object. En dat vond ik ook een beetje stom. Dus toen dacht ik opeens van... Hey, ja, wacht even, dan moet er gewoon, dan gaat er gewoon een boek omheen komen. Dat komt ook omdat ik een paar jaar geleden een boekje had geschreven over drummen. Dus ik had gezien... Je, want je bent drummer dat, en je, bent drummer. je geeft les in drummen. Ja, dus ik had daar Drums. een boekje over geschreven. En dat boekje heb ik uitgegeven zelf. En, en, boom de, heet boom, boom, boom, met het boekje. En... Uh, toen wist ik opeens van, dat is ook helemaal niet ingewikkeld, dat is helemaal niet meer duur tegenwoordig. Een nee, boek kan te gewoon, iedereen, kan een boek iedereen kan een boek uitgeven. Helemaal niet moeilijk. Ja, maar dit boek en dat is het leuke aan dit boek, als ik uh, die voorkant alleen als je die ziet, het is een boek en het heeft een beetje het formaat van een stripboek ja. en het heeft ook de, dat gladde ja, het gevoel, van, een, van ja. het gevoel van een stripboek, maar het heeft toch het uiterlijk van een LP hoes. Ja. Ja, dat komt dat het dat formaat heeft. Maar mijn, mijn, mijn, uh, ik, ik wou een stripboek maken. Je dus wou dat een was, stripboek ja, maken. Dus eigenlijk bij een andere, de, dat project staat nog, dat kon misschien ooit nog eens van de grond. Ik was begonnen met een stripboek, met andere liedjes eigenlijk. En daar heb ik striptekenaars gezocht, maar die konden niet, die waren niet, dat lukte niet. En toen dacht ik bij deze: en ik, ga, ik ken wel allemaal kunstenaars in mijn omgeving die mensen die allemaal wel willen. En die, meteen, die waren meteen enthousiast. En die hebben gewoon allemaal meegewerkt aan dit project. Ja. En bij ieder liedje hoort, hoort een, een kunstwerk, een tekening. Ja, een, sommige tekeningen, er zijn een paar foto's in... Ja. Ja. en iemand heeft iets geknutseld. Ja, iets geknutseld en je kan er zelf ook dingen in schrijven. Ja. En het is dus gewoon een soort vakantiedoelboek met een cd erin, ja. mag ik het zo noemen? Ja, en iemand zei ook al, dat vind ik ook wel grappig... dat komt natuurlijk ook door het formaat en door de, door de glans ervan. En dat, dat maakt het ook... Ja, de cover is glanzend, net zoals ja. jouw oude Suske en ze ja. Dat is ook echt expres gekozen omdat... Uh, ja, omdat ik dat, gevo dat gevoel, mij, dat is volgens mij een beetje de kern van... Uh, um, waarom mensen ook geen cd's meer kopen... Je koopt iets omdat je dat lekker vindt. Voelen, ruiken. Ja. Het maakt een lekker geluid, weet ik veel. Maar dat heeft de CD niet. Dat heeft de CD toch al veel minder dan een, dan een LP. Dat vond ik toen al. Ja. Ja, met, die, met die LP ging je echt op de bank zitten. En nu denk je nog van ik ga heel lang op de wc zitten met, met, met, met dat boek ja, van jou. Ja, of ik hoop natuurlijk op de bank, bij je Haifa-installatie. Die, en die muziek, er maar bij. En dan, ja, en dan dat boek door. Nou, het is, dit is het uiterlijk hè, van, ja. van het boek. Die plaat die. het heet en En dat. Dat dekt volledig de la lading. Het is, ja, het is allemaal uh, Nederlandstalig. We yeah. hebben daar net al een van gehoord. Het is eigenlijk nergens voorspelbaar. Het is niet gelikt. Er zit wel een behoorlijke drijf en een stevige yeah. uh, sound onder. Yeah. En alles heb je opgebouwd. Maar toch is het. Het is ook niet onmogelijk, of hoekig of uh, piepknor. Of, uh, nee, het. Dat... Ik, Je, denk ook wel eens dat het dat is mijn, eigenlijk heel bijna niet te omschrijven wat jij doet. Nee, dat is misschien ook wel mijn, mijn, mijn uh, reden waarom het tot nu toe. Je ondergang. Ja, mijn ondergang, Ja, precies. Dat woord zocht ik. Nee, ik, ik ben. Ik, volgens mij val ik wat dat betreft een beetje over de zin. Ik ben te alternatief voor gelikt. Maar ik ben niet alternatief genoeg voor alternatief. Dus volgens mij, ik denk altijd dat ik heel commerciële muziek maak. Ik denk dat idee maar wat net... we net hoorden, dat ja. was een, een tamer kreeg toerechten aan. Ja. Dat, dat kan. Ik kan er mee zingen. Ja. Ja, dus ik denk, ik denk ook dat dat een hit is. Ja, maar ik denk het ook. Ik, nou, dan zijn wij volgens mij tot nu toe de enige. Nou, nou ja, zijn er meer mensen. Dan hebben we hebben er al twee. Maar ja, precies. Nou, we komen er wel. Maar uh, ik, ik denk ook, voor mij maak ik heel toegankelijk muziek. Maar nou, het is toegankelijke muziek, maar er zit altijd een twist of een, een, een kantje aan. Ja. Iets scherps, iets rauws, ja. iets, iets ongelikt beerachtigs. Ja. Ja. Het is niet. Het zeg maar, het volledig uh, uh, zelfrijzend bakmeelgebak uh, liedje geworden. Nee, nee. Ik, maar ik. ik nou, het is heel moeilijk om, om, om op die manier jezelf te beoordelen. Dus mm -hmm. dat is een beetje de blinde vlek van als je iets maakt. Dat ik. Ik, uh, ik probeer mezelf niet aan te passen, ofzo. Dus ik, ik maak gewoon wat ik denk dat het mooist of het best of het leukst. Of het. Ja. Hey, ik maak ook wel dingen omdat ik het grappig vind. Uh, ik schrijf eigenlijk geen, bijna geen liefdesliedje. Als ik een liefdesliedje schrijf, is het verpakt. Er staat één staat of twee. De laatste die ik net speelde, is eigenlijk ook een liefdesliedje. Ja, maar dat gaat natuurlijk eigenlijk over dat het maar niet wil lukken. Precies, in de ja. ja En ik heb een liedje, er staat een liedje in Godin heet dat. Dat is echt wel een liefdesliedje, vind ik. Maar het is toch niet een liefdesliedje van... Uh, ik hou van jou en wat ben je mooi en... Uh, uh, de, nee, want ja. dat, die open deuren of die clichés, of hoe je het ook allemaal wil noemen, die wil je echt gewoon koet gekoet uh, vermijden. Nou, ik kan dat niet. Nee. Ik, heb wel, ik heb wel eens in het Engels een periode gehad dat ik probeerde over mijn gevoel te schrijven, één uh, op één, zeg maar. Maar ik vond dat altijd heel. Ik krijg daar een beetje maagpijn van als ik het dan terug hoor. <lacht> <Je lacht> voilà. schaamde je. Ja, dat kan best. Maar, maar, maar ik schaamde me niet omdat het omdat het oprecht was, of zo, maar omdat ik juist vond dat wat ik dan uiteindelijk opschreef... dat was helemaal niet, vertolkt, helemaal niet wat ik voelde. Dat was een soort van, ja, een soort van taal van iemand anders of zo. Als ik, als ik het zo een beetje als, als totale oeuvre deze plaat bekijk... Ik, ja. ik ga nu een beetje duurlopen doen hoor. Ja. Uh, maar dan, dan, dan is het toch het verhaal van, van, van onhandigheid. Ja. Onhandig in het leven, onhandig in de liefde... Ja. Wel, met een vrolijke, vrolijke ja. inborst. Het ja. is nergens uh, deprimeren. Maar er zit iets heel onhandigs ja. in, dat oeuvre ja. van jou. Ja, maar de, de grap is dat ik natuurlijk in mijn. Dat er een enorm schisma is. We staan nog geen keer ingewikkeld in. Tussen. Uh, uh, tussen mijn, mijn persoonlijke leven nu en wat ik nu maak. Je bedoelt, je hebt een heel gelikt en glad leven. Nee, nee ik ben heel gelukkig en even ja. een volkomen... Uh, Dit liedje uh, was nog van voor dat ja, je gelukkig ja, was. Ja, dat is van, van, van ver voor dat ik gelukkig was. Toen ik er nog helemaal niets van snapte. Maar inmiddels heb ik denk dat ik het aardig doorheb. En ik... Uh, uh, maar ik kan me die ik kan me nog precies herinneren hoe het toen was... en dat heeft bij mij best lang geduurd, wel echt tot mijn 33 geloof ik... dat ik er gewoon helemaal niets van begreep. En, dat je niks van vrouwen snapte? Ja, of van... Nee, ik begreep maar ook niks van mannen. Maar ik begreep gewoon helemaal niks... <laughs> van, wat doen die mensen allemaal raar? en Het is ook de tijd... Ik ben een enorme fan van Seinfeld. Ja. Dat, dat hebben we allemaal nog op de DVD. Dan kijken we gewoon om de drie maanden... gaat de hele serie weer in... En dan heb je al die gesprekken over... ja, maar als jij dan zegt dit... als je, maar je moet nooit de dag erna... Bellen, als je een afspraak hebt gehad niet de dag, moet je een week wachten. Nou, daar zat ik helemaal in... en daar begreep ik helemaal niets van. Jij kende eigenlijk het hele vocabulaire van, uh, van... van de liefde niet en van het leven niet. Nou, dat was mijn ding niet. Als ik dat ging proberen, dan dacht ik van... dat is nep, dat, is, dat kan ik helemaal niet. Daar hoor ik niet wat, bij. wat is dan... ja, ik wil bijna zeggen de illusie, maar dan word ik... Beledigend misschien. Uh, maar dat wat... kan niet hoor, dat lukt niet. Jouw belediging? <laughs> nee, dat niet. gaat niet lukken. Nee, dat stoot op jou af, hè? Nee, Vervol. nee, nee, maar ik bedoel, alles wat ik over mezelf erg heb gedacht. <laughs> daar kan kom ik nooit jij nooit meer overheen. <laughs> dus, uh... <laughs> maar de, dan kom je dus op een zeker moment een vrouw tegen, ja. waar je uiteindelijk ook een kind mee ja. maakt. En heb je het dan opeens dan wel begrepen? Ja, maar haar wel. Ja, ik weet het maar ook je hebt niet. het bij haar begrepen, maar de rest, er zat nog een heel ding omheen. Ik bedoel, het was een heel leuk. Nee, bij haar begreep ik het meteen. Of, of wij begrepen elkaar meteen. Of Ik, ik weet niet, ja, dat klinkt ook allemaal zo uh, super uh, happy, luxe. Doe nou maar gewoon wel. Nee, maar zo is het gewoon gegaan. Ik bedoel, ik, ik kende haar wat langer, maar ik bedoel. Uh, ik wist het gewoon meteen zeker het was meteen klaar. En het is ook nooit een punt geweest het, is no het heeft nooit meer ter discussie Maar nou, wij hebben gestaan. elkaar nooit niet begrepen of zo. Dat spreek ik even voor mezelf. En hoe uitdrukken. moet het dan verder met onhandige liefdesliedjes? Nee, nou, ik kan het gevoel nog heel goed oproepen. Ah. Dus ik weet, en ik vind dat ook eerlijk gezegd: hè, uh, het fascineert me ook het meest. Uh, uh, het, uh, ik had het met Jan Donkers, die heeft een stukje achterop geschreven. Het, uh, het, uh, de radioman Jan de radio Donkers, man de muziekman Donkers. Jan Donkers. Het ja, ja. en, en, dus menselijk onvermogen, de sukkeltjes, de, de, de loes. Ja. Dus dat, dat vind ik toch. Ik ben er zelf heel lang één geweest. Misschien ben ik er op sommige vlakken nog steeds één. De man die aan de kant staat bij de dansvloer. Ja, ja en die het niet begrijpt. En die het niet kan, kan. Dat vind ik toch... überhaupt. Hè? Ik bedoel, dan, dan ga ik het heel groot trekken. Maar we leven in een wereld... Uh, van, van uh, The Voice. En, uh, en ik zeg, dus uh, ga maar op het kruis staan. Doe maar wat. Uh, oh nee, dat is helemaal niks. Of ja, dat is fantastisch. Ja. En ertussenin zit niks meer. Maar wat, alles wat ertussenin gebeurt... Al die dingen die je probeert. En die dan mislukken. Uh, of die een beetje lukken. Uh, en dat daar is, hoor je niemand over. Nee, dat nee. is helemaal niet meer interessant. Maar dat vind ik eigenlijk het interessantst. Ja, nou, maar daar horen we jou wel over. Want je ja. hebt eigenlijk je eigen biografie geschreven. Op je, op je uh, website. Ja. En dan kwam ik daar tegen. En ik, ik werd een beetje droevig toen ik ja. het allemaal achter elkaar las. Ja. Want het begint heel goed. Ja. En je begint eigenlijk... On top of de ja. Olympus met een fantastische carrière in de muziek. Ja. Maar dan op een gegeven moment zie ik ergens in die biografie staan... 2011, diepe crisis. Ik draai één hele dag in het jaar op de filmset. Laptop, ja. een telefilm van EO. Verder geef ik drumles en verfilmen. Ja. En eigenlijk, dat verhaal wordt steeds uh, sterker. Ja. Jan Rotti die zong ooit... God straft wie rocker in Holland wil zijn... Ja. Dat, daar ben jij zo'n beetje de belichaming van, dacht ja. ik, toen ik je cv uit ja. had. Nou ja, weet, ja, ik weet niet, broeius, uh... Het is geen succesverhaal van, nee, ga maar het op de stip, st nee. stip staan en... Uh... Nee. Nee, het is, het is, nee, dat zeker niet. Alhoewel, oh, ik had, bedoel, we zijn, ik ben ook tweede geworden bij de Grote Prijs. En bij de, ik mocht meteen een plaat maken. En was een nee, je, je hebt het met alle, alle belangrijke Nederlandse bands gespeeld. dus er is ook een soort van succes... Maar in zeg maar, wat ik wil, die eigen dingen... is dat er niet gekomen tot nu toe. Ja, en misschien komt het wel nooit. Maar, Jawel, ik voor mezelf, wel nee, maar ik voor mezelf... en dat is waarom ik het weer maak... Uh, ik vind het voor mezelf een geweldig succes. Ik, ben, ik vind deze plaat in de dit boek... het beste wat ik ooit heb kunnen maken. En dat heb ik altijd gehad bij al die dingen. Dus je en ja, gelooft er gewoon in. Ja, ik, ja, ja, ja. zeker. Het ja, ja. Ja, ja. is een heel leuk liedje... wat we nu gaan horen... En dat is ook grappig. Dat heet Geen Aapjes, Geen, geen Plaatjes, Geen Zilverpapier. Ja. En dat refereert aan de verhalen van Bob Evers. En daar ja. schijnt elke man van rond de 50 en ouder schijn, echt, Er is een club van. Daar een, zit jij daar ook bij? Nee, bij nee, nee, nee. Want ik, ik weet niet hoe ik lid moet worden. Maar ze zit op het internet. Maar ik, af en toe dan zoek ik dat op. Maar dan blijkt, vertel, uh, vertel, want ik ben een Nou, de Bob Evers-serie, dat is... Een, uh, dat is uh, ik vond het bij mijn oom in de boekenkast. Dus mijn oom was bij mijn oma het huis uit. En toen had hij een paar boekjes nagelaten. En toen was, was ik twaalf of zo... En ik ben helemaal verliefd. Ik heb die, al die boeken. Het zijn er. Het is geschreven door Willem Waterman. Willy van der Heijden heet hij. Een man met een heel schimmig uh, verleden. Uh, en die heeft. Ja, het zijn die typische jaren 50 jongensboeken. En ze, de eerste serie is op een onbewoond eiland. Dan stranden ze met een boot. En nou ja, de, die jongens redden zichzelf altijd. En die, volkomen waanzinnige situaties. Volkomen ongeloofwaardig. Maar wel heel spannend en met humor en grappig. Ja, die boeken heb ik helemaal... Ik denk dat ik ieder deel wel tien keer genomen, misschien wel twintig keer En waarom, is dat, waarom is dat hele Bob-Evers-gebeuren zo'n religie geworden? Want ik hoor veel mannen van, van ja. rond jouw leeftijd... Ja. Die, die hemelen Bob-Evers helemaal op. Ja. En ik probeer dat te begrijpen. Ja, ik, ik, ik kan het ik kan mijn vrouw ook niet uitleggen. Bijvoorbeeld, en ik heb mijn zoon die boeken ook wel eens gegeven. En dat vindt hij best leuk. Ja, maar best die gekte leuk. die ik ermee heb, die, uh, dat heeft niet. Ze staan bij mij boven... Mijn... Is dat nostalgie of verlangen of avontuur of dat je vroeger astronaut wilde worden of wat zit wat, wat? Het, het heeft wel iets van spelen ja het heeft iets van cowboytje en spelen dat, dat heeft het wel dat die jongens die worden door de FBI gevraagd om eh, om smokkelaars eh, mensen smokkelaars te te onmaskeren en door mee wie wil dat niet ja dat dat gaat natuurlijk nooit maar het gebeurt hun wel en het zijn gewone jongens dat is een deel van succes. Daar hadden wij vroeger de olijke tweeling voor. Dat wat jij ja, ja. Nu zegt. zegt. Je had ook de vijf, weet je dat nog? Nee. De vijf van En het Blijten. Oh ja, En het Blijten ja. natuurlijk wel. Die sfeer, dat heeft het. Maar dan heeft het daarnaast heeft het nog iets, wat volgens mij heel iets jongensachtig is. En dat, dat heb ik dan ook teruggevonden op die site. Uh, de theorie van de uh, gespiraliseerde vierkanten. Als je iets kwijt bent in het bos dan ga je een rondje lopen. Als je een rondje gaat lopen... dan raak je de weg kwijt, want je gaat concentreren. Dus je, ja. je raakt gewoon de weg kwijt. Ja. Hij had bedacht, dus dat heeft Ari dan bedacht... of Bob Evers heeft dat bedacht... dat je begint, je loopt eerst 100 meter die kant op... dan ga je haaks 110 meter de andere kant op... dan ga je weer haaks 120 meter dus dan krijg je, maak je steeds een groter rondje, maar met je vierkanten doet en je haaks kan je veel makkelijker lopen dan een echt rondje in het bos. Ja. Nou, zo'n theorie waarschijnlijk komt Het Is goud. Ja, maar niet, komt komt moer van, van komt, komt ik kom er altijd zweer, van. Pad. Ik zweer, Ik heb deze nooit gedaan, maar ik heb een aantal van die dingen die uit het boek zijn me wel eens van pas gekomen op de camping in Zuid-Frankrijk. Kijk. En waar komt dan geen aapjes, geen plaatjes, geen zilverplaatjes? Ja, dat, dat heb ik in een van die boeken gelezen. En uh, ik, ik heb ze onlangs, omdat ik wist dat ik dat omdat het nummer natuurlijk op de plaats stond... ben ik het weer gaan herlezen. En bij deeltje 16, geloof ik, vond ik het. En ik kan dan nog niet vinden wat ze bedoelen. Maar ik begrijp eruit. Ik denk uh, dat het een, uh, een reclame uh, uh, is geweest voor Kauwgom. Uh, dus je had vroeger Kauwgom kaal met plaatjes. Je had Kauwgom met bazooka. Precies. Ja, geen zilverpapier, zilverpapierstukken. Dus ik denk dat dat het is. Ja. Kauwgom, waar verder niet bij de hand meegedaan wordt, wordt. Gewoon gewone, gewone kauwgom. Geen aapjes, geen plaatjes, We gaan even kijken of dat bij dit nummer past. Mike Meijer. is zeker, want voort wat is hoort wat. Het vierkante blokje past niet door een rond gat. Wie niet horen wil, ik zeg je, die voelt wat. Geen apjes, geen plaatjes, geen zilverpapier, geen mannen met. Blond, bier, geen klapstuk, kaartjes, geen lach, geen plezier, geen haakjes, geen blaadjes, geen zilverpapier al Zwijgen is goud. De mantel bij liefde, voor wie er van houdt. De man en zijn paard, beschimmeld en oud. Slapende honden die niemand vertrouwt. Geen haakjes, geen plaatjes, geen zilverpapieren Geen mannen met paarden of plompschalen bier. Kapstuk, kaartjes, geen lach, geen plezier, geen aapjes, geen blaadjes, geen silwer papier. Mike Meijer, geen aapjes, geen plaatjes, geen zilverpapier van de, van de platen en het boek Einzelgänger van Mike Meijer is net verschenen. Hij is hier live te gast in Kunststoffen. We krijgen veel reacties binnen op, op jouw optreden en op jouw... Op jouw zijn, ja. Mike. Ook een op mijn zijn trouwens. Hier staat zeer vooringenomen presentatrice van Kunststof over Geert Wilders. Is de publieke omroep er alleen voor D66 en GroenLinks en pro-Europa mensen? Is de vraag van Willem Bakker. En die kan ik beantwoorden. Nee, daar is de publieke omroep helemaal niet alleen maar voor. Die is voor iedereen. Uh, radio Kunststof. Met een octaafje lager hoor ik Cornelis Vreeswijk. Schrijft ah, Frank ja. Jansen. He's back. Mighty Mike. Leuk dus. ja. ja. En die Cornel, Cornelis Veerswijk, die, die hoorde ik ook van iemand anders. En dat is heel grappig, want ik ken eigenlijk maar twee nummers van Cornelis Veerswijk. Uh, misschien wordt het morgen beter. Nozem en de, de En en ja. En ik vind het fantastisch. Maar het is een beetje jouw to tongval, hoor ik nu. Oh ja. De nozem ja. en de, ja. Ja, Terwijl, ja, terwijl het hij gaat uit, En Muiden. Dat weet ik dan weer wel van... Ja, het, is, het is toch het is niet, geen Amsterdam? Nee, ja. het is helemaal niet Amsterdam. Nee. En dan uh, het liedje Geertje is bang mag voor mij gemaakt worden. Wat, net op de, wat ik net op de radio hoorde klonk erg goed. Oké, okay, nou, nou ik dus, ga er toch even over nadenken. Er wordt aan gewerkt, zullen we maar zeggen. We luisterden net naar het ene nummer. Ik heb de hele plaat inmiddels beluisterd. En dan hoor ik toch een vage echo van Grupo Sportivo. bent ja. waar je in hebt gezeten. Ja. Ik hoor ook... Uh, een soort stem van Lauw van de scene ja. of ik ik hoor alle ik hoor dat je ja, beschouw je jezelf als schatplichtig aan die bands waar je in gezeten hebt. Mm, nee. ho, hoe moet ik daar naar kijken? Ja, nee, nou, nou ja, je, je mag er naar kijken zoals je wil, maar of ik luisteraar. kijk er net anders naar dat ik uh, ik voel me niet schatplichtig, want uh, en, en dat, dat komt omdat ik uh, ik vond die bands al heel goed voordat ik erin zat, dus het is dat ik in die band kwam, is denk ik meer de reden dat. Uh, dat, kon, uh, dat idee, wat, wat je terug hoort, dat was er eerst. En dat is waarom ik in die band terecht ben. Gekomen. Ja, ja, ja, ja. Ik was gewoon twaalf toen ik Groepo kocht. Uh, of dertien misschien. En de eerste single. En daar was ik gewoon helemaal wild van. Dat vond ik fantastisch. En alles dus het wat er het, het is een sound uh, die bij jou past. Waar ik, waar, dat is de eerste muziek die ik luisterde. Ja. Hè? Dus de eerste muziek die ik luisterde was de Beatles. Was een, uh, maar toen ik uh, de eerste Nederlandse band die ik echt veel leidde, was Groepo. En dan was ik gewoon helemaal die eerste twee platen heb ik meer dan grijs gedraaid. En, en hoe was en, het dan dat je uiteindelijk in die band mocht? Nou, dat was fantastisch natuurlijk. Want uh, ja, ik was op een gegeven moment muzikant geworden en het was allemaal in, wij wonen toen in, in, in het Gooi. Dus dat was in het heel verzumpsche dat dan kon je niet zoveel. Dus ik ben vrij snel verhuisd. Toen ik 20 was naar, naar de stad verhuisd. Toen kwam ik heel snel al in de gigantjes. En van op met denk ik, ja, van onder Mieke andere. En Kruisman. Rob, uh, Rob ja. En Rhythm and Jive, een beetje, beetje uh, rocknroll roll achtige muziek. En omdat dat een bezekerde bekendheid had, kon ik opeens allemaal mensen benaderen die ik heel goed vond en waar ik als kind op een plaat had meegedaan. Dus uh, Hans van den Burg was de hem, Jan van de Meij van PowerPlay, uh, mijn eerste beentje in Bussum. In de garage van mevrouw Pon, die van dat de, van de, van automerk. Uh, die, uh, die uh, toen, toen Met dat beentje luisterden we altijd naar de eerste plaats van Powerplay. Dus ik kwam Jan van Mij Meij tegen en ik zei, ik zit bij de Gigantjes. Ik vind jou helemaal te gek, mag ik een keer met je meespelen? En dan, uh, met Hans van de Burg ging het ook zo. En dan belde ik een kroeg op in Alkmaar en zei ik, hey, ik kom met Hans van de Burg en nog iemand. En heb je geld? Ja, leuk. Nou. Dus ik heb heel veel... Ik heb die mensen geholpen. En opgezocht. Ja, ik heb die mensen opgezocht. Ik vond ze fantastisch. En bij Groepa was het op een gegeven moment zo dat. Uh, ja, de drummer kon niet mee naar, naar Zwitserland. Of ik in wou vallen. En uh, ja, ik vond dat fantastisch. Want de helft van het repertoire van Groepa is nog steeds zo. Uh, ze spelen altijd. Ze beginnen met de nummers van de nieuwe plaat. En dan halverwege het optreden doet Hans in zijn eentje Tokio. En daarna doen we alleen maar dingen van de, van de eerste Die platen. iedereen uit borst meent. Ja, en die ik ook. En ik bedoel, ja, I said no, drummen. En dan ook nog, bedoel, ik heb voor uh, 5.000 uh, uh, uh, loei enthousiaste Belgen... Daar staan op een heel hoog podium met waanzinnig PA... Nou, dat is gewoon, dat is een kinderdroom. Dat ja. is echt een kinderdroom. Maar nu, nu leef ik dus in de gedachte dat als jij nu je gitaar pakt ja. en je doet een Groepo-nummer en je ja. gaat zingen, ja. dat het gewoon klinkt als, als ja. Hans van den Burg en dat het gewoon groepo is. Nee, ja, maar dat denk ik niet. Is dat iets wat we. Nee, kunnen we dat uitleggen? Nee, dat, ik ken geen, nee, geen één nummer. Dat zou, <laughs> zou ik eerst moeten, zou ik echt moeten voorbij. Ik ken geen één nummer op gitaar. Ik heb het allemaal Nee, al, precies. Heb al nee, jij, jij hebt altijd gedrukt. Nee, maar ik denk dat ik. Kijk, ik deel ook heel veel. Uh, Invloed. Kijk, weet je wat, in, toen ik nog Engels zong, kwam iedereen altijd met uh, Herman Brood. Uh, dan hoorden ze Herman Brood in mijn zang. En dat hoor ik zelf helemaal niet. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld Herman Brood een enorme fan is van allerlei dingen waar ik ook een enorme fan van ben. Ja, maar misschien ben je wel heel chameleontisch in je... In je, in je ja, het klinkt Mike Meijer, maar, ja. maar je kleurt blijkbaar lekker mee. Ja, ik denk dat iedereen natuurlijk een soort van de optelsom is van zijn... Uh, van, je, van zijn invloeden. Maar nou heb ik me laten vertellen dat jij, dat jij... een man bent die ontspant bij Frank Zappa. Ja. Dat is op zich al groot nieuws, denk ik. Op de pers, hè. Ja, ik weet het ontspant niet. er in godsnaam nou, bij Zappa? Nee, ik valde mij in slaap zelfs. Ja. Als in tijden van diepe depressie, die ik ook gekend heb... Uh, dan ging Frank Zappa op en dan, dan, daar werd ik rustig van en dan kon ik in slaap vallen. Ja. Ja. Is, is, dat nou, is dat ook iemand die een muzikale leidraad vormt voor, voor dat wat je. Nee, meer een. Uh, uh, het gaat meer over attitude of zo. Dus, uh, doe gewoon je eigen ding. Doe, maak Ja, maakt niet uit wat andere mensen zeggen. Als jij vindt dat je iets moet doen, dan moet je dat gewoon doen. En. en uh, uh, laat je niet uit het lood. Ja, dus het is dus een soort van... Die man heeft altijd maar, maar voor zichzelf... Eventueel met tegenwind. Ja, maakt nee. niet uit. Gewoon, die heeft altijd maar gedaan. En, uh, ja, de, en er zit iets in de humor uh, van zijn teksten. Die ik... De, waar ik ja, daar ben ik enorm fan van. Daar ben ik liefhebber van. Uh, maar ook gewoon... Uh, ja, dat ijzeren heinigen. Altijd maar weer doorgaan. En, maar, en nog een plaat, en nog een plaat, en nog een plaat. Ja, ik... Uh, en ook, ja, dit is ook gewoon geniale muziek. Het is, het is, op, een, het is op een ander niveau dan, dan, dan blues. Of zo Het raakt je op een heel andere manier. Ja. Het, het, het gaat er ook over de, uh, hoe knap het allemaal is. Ja. Dus dat, daar ja, kun je is als muzikant. Uh, knap van ingewikkeld, ja. ja. Maar ja, als muzikant is natuurlijk ook een soort van. Dat heb je ook, die mensen vind je ook, ook te gek. Dan denk ik van ja. ja. Je gaf net aan dat een overeenkomst wel is dat je verwant voelt met die eigenzinnigheid van hem. Ja. Voor die eigenzinnigheid, daar hadden we het net al over... daar heb je toch een bepaalde prijs voor betaald. Want we spraken bijvoorbeeld met iemand met wie je veel gewerkt hebt... Ja. acteur Peter Blok. Ja. En die zei, Mike heeft eigenlijk een omgekeerde carrière gehad. Hij zat bij de belangrijkste bandjes van Nederland... en daarna liep het anders. Kijk, je moet natuurlijk een beetje in je eigen tijd vallen... maar ook op de juiste momenten op je strepen staan. En op de juiste momenten meegaand zijn meegaand zijn, zal dat moeten zijn. Ja. Wat, is, wat, wat er bij Mike logischerwijs gebeurt, is dat hij denkt als hij iets niet zo leuk vindt, dan doe ik het zelf wel. Hij kan namelijk zo bizar veel, te veel. Hij kan muziek schrijven, hij heeft verstand van drummen, van een plaat opnemen, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus eigenlijk schetst hij nu toch het beeld van een vrij dwars ja. Ja, figuur. Ja, nou ja, ik de, um... Maar kijk, in die twee zinnen, dus of, um, wat zei je nou, je moet meegaand zijn op zijn tijd en op zijn tijd op z'n strepen staan. Ja. Uh, ik denk dat ik tot voor een paar jaar uh, altijd op mijn stepen ging staan als ik eigenlijk meegaand moest zijn. En dat ik meegaand was als ik eigenlijk op mijn stepen moest staan. En uh, daar heb ik de afgelopen jaren uh, flink over gepraat met iemand. En uh, ik heb het idee dat die ik... Die daarvoor betaald werd? Ja, die daarvoor betaald werd. Ja. En uh, uh, ik heb het idee dat ik, daar, uh, dat, ik dat nu anders doe. Dat is ook even de reden waarom ik nu weer een plaat uitbreng, omdat ik denk van. Dus er is een doorbraak heeft de plaat. Ja, voor mij wel. Ja. Ja. Ja. ja. En dat kwam onder andere door die gesprekken, omdat je zelf ja. ook het idee had. Ik loop helemaal vast. Ja, ik merk dat ik steeds zelf dingen deed. En, en wat ik zeg, uh, kijk, het is natuurlijk altijd heel, het is heel ingewikkeld met dat soort dingen, omdat uh, je moet op bepaalde momenten meegaan zijn. Maar als er tien mensen tegen jou zeggen... nou moet je even een keer meegaan zijn... wil helemaal niet zeggen dat dat het moment is dat je meegaan moet zijn. Misschien is dat wel precies een moment. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Dus het is altijd heel verwarrend. He, soms dan doe je iets... Uh, ben je, sta je op je strepen en heeft iemand, en dan ja, had dat helemaal niet gemoeten. Of ben je veel te fanatiek of veel te gespannen. Maar als ik je goed begrijp, had je niet veel gevoel voor timing. Wel in de muziek, wel als muzikant... Maar niet als... Nou ik had geen vertrouwen op mijn eigen instinct, denk ik. Dat is het. Ja. Dus als ideeën diep van uh, nu moet je even meewerken... dan had ik toch heel erg zeker de neiging om dan, dat dan vooral niet te doen. Want ja, een soort van... Uh... Klinkt ook een beetje als een puber op leeftijd. ja. Ja, ik denk dat ik pas een jaar of drie, vier... Uh, enigszins de volwassenheid begin te bereiken. Ach, ja. nou ja. ja. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Ben je er ja. blij mee eigenlijk? Ja, ik ken mannen van uh, in de zeventig... die dat nog steeds niet hebben bereikt. Dus dat uh, vind ik nog best aardig. Het heeft betekend, want, want uh, Peter Blok schetst... een omgekeerde carrière... Ja. waarin je eigenlijk van boven langzaam maar zeker ja. afdaalt. Maar ja, de, dat zie ik niet zo hoor. Nee. Of vertel nee. hoe jij het ziet. Nou, kijk, ik zie wel dat ik in het begin... heel erg aansprekende dingen gedaan heb. Um, maar uh, ik denk dat ik nu veel interessantere en leukere dingen doe. En ze ook beter doe. He, dus uh, bij een bekend bandje zitten. Um, dat is leuk. Ook door de, door de uh, dingen die erbij horen. He, aandacht uh, um, aanzien. He, want als jij... Uh, jij kan nog zo'n goede drummer zijn. Als je in groepen sportieven zit, die kan er niks van. Ben je toch een betere drummer dan iemand die niet... In zo'n band zit. Precies. Dus ja. dat is allemaal heel. Uh, en is ook, dat is ook een, een val, dat is heel verleidelijk. Uh, want ja, als je zo'n lijstje kan opnoemen met dingen. dan lijkt het heel wat. Maar ik, voor mijzelf. gaat het natuurlijk om wat ik er zelf van vind. Mm -hmm. En wat ik zelf de moeite waard vond. en wat ik zelf. Um, nou, maar zo heb jij met, want ik heb je wel gevolgd door de jaren heen... heb je echt met, met bijna kinderlijk enthousiasme... want toen was je natuurlijk nog niet uit je puberteit, dat begrijp ja. ik niet... heb jij gewoon in commercials gespeeld? Echt ja. met overtuiging. Deed je ook met lol, of niet? Nee, dat deed ik niet met lol. Of was dat echt alleen maar omdat het kind gevoed moest ja. worden? Echt waar? Ja, ik was daarvoor mordekus op tegen. Echt waar? En ik heb alles altijd afgezegd. Ja, en dan kwamen we op een gegeven moment op een punt dat je dan kon kiezen van nou, ik ga dit nu doen. Was, de eerste commercial die ik deed was met een hele leuke regisseur. was met uh, Rogier van Ploeg. Die uh, vroeger ook in Blue Murder gezeten Ja, een jongen die de, veel muziekprogramma's ja, voor VPRO heeft ja, geregisseerd. Ja, een leuke jongen. En, en, zo, dus dat, en, en die wou mij graag ik had een auditie gedaan. Ik was in de auditie ingeluld, want dat was eigenlijk mijn eerste auditie die ik ooit deed. Maar je had echt het idee van, nu ben ik toch echt goed voor. Ja, ik ben bezig. nu een beetje bezig met de duivel te heulen. En dat heb ik ja, daarna steeds meer gekregen. En ik heb ook sinds een half jaar of jaar geleden eigenlijk gezegd, ik doe dit niet meer. mag maar... we dan toch nog even luisteren naar hoe dat was? Ja, mag wel. Toen je je ziel aan de duivel ja, had verkocht? Ja, ik heb, nou, betaal, ze hebben eenmaal betaald. Dus, ja, nou, dan gaan we ja. dan. En hey, wat voor dag is het vandaag? Ja, wat gaan we dan doen vandaag? Dan gaan we relaxen! Relaxen! Ik wil relaxen! Dokter, meer namen! Meer namen! Dat taboe is helemaal weg, hè? Dat acteurs niet meer in commercials mogen spelen. Ja, dat geloof ik wel. Maar ik vind eigenlijk... Ik vind het, het is heel complex. Ik, wil, ik vind mensen... Moeten het allemaal zelf weten. Maar... Ja, het is natuurlijk toch... Het is eigenlijk, doe je het toch liever niet, volgens mij. Want het is toch een soort van... Ja, ik weet niet, ik kan niet uitleggen. Maar ik doe het liever niet. Maar, maar ja, soms ja, het moet je... het moest gewoon. Ja, en als ze morgen komen met een ton... dan ga ik niet hier nu zeggen van... Uh, want zo'n slappe lul ben ik ook wel weer. He, dus ik bedoel... Maar als het niet hoeft en als het niet... Ik heb er nu al meer afgezegd dan ik al ooit gedaan heb. Weer daarna, weet je wel. Maar... maar uiteindelijk ben je wel zo diep gegaan, begrijp ik... Uh, uit het voorafgaande... Dat je overwoog van ja, ik ga gewoon geen plaat meer maken. Ik ja. laat mijn hele, mijn eigen werk, laat ja. ik dat doe ik misschien thuis ja. voor, voor vrouw en kind, maar dat laat ik verder gewoon ja. Uh, rusten. Ja, ja, ik kon het gewoon niet meer. Was dat een depressie? Heet het? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja, ja dus maakte daar wel onderdeel van uit. Al die depressie al eerder ingezet was dan, uh, dan dat ik stopte met die platen, maar ik, ik denk wel. Ik kon op dat moment in ieder geval niet... Uh, ik kreeg het niet meer helder. Dus ik had een van ja... Uh, alsof je heel lang op een deur staat... De deur gaat niet open. En dan op een gegeven moment is de energie er niet meer. Ik denk Dat, dat de depressie is. Dat die energie er niet meer is. Mm -hmm. en het gaat helemaal niet om het idee... Dat je denkt van... Uh, het lukt niet, dus daar hou ik hem op. Maar er is gewoon uh, de, de, de kracht. En ik zie door mensen om me heen... Die er ook last hebben van dat soort dingen. Uh, dat... Omdat je jezelf ook de hele tijd weer op moet pompen natuurlijk. Ja... Nee, maar ook, ook echt pure energie. En je bent gewoon van een depressie, ben je gewoon heel erg moe. Mm. He, want mensen denken depressie ligt de hele dag in bed. Maar dat is gewoon, je bent ook echt gewoon kapot waarvan. Ja, van die depressie, van, van, van je slecht voelen en van. Uh, maar je bent, ik, was, ik, had gewoon, ik had gewoon helemaal geen energie. Ja. Maar wat was het fundament van dat van slecht voelen? Had dat te maken met gewoon de man die je bent? Of de geschiedenis die ja, je ja. in je draagt? Of, ja. of heeft het met de muziek te maken? Nee, nee, nee, heeft niks, nee. Muziek zou, zou je er een ontsnapping zijn. Nee, nee, dat, is gewoon, dat, is, dat ligt heel diep. <lacht> en lang geleden. En, ja, en, uh, en ik wil het er niet over hebben. Nou, nee, ja, ik heb het wel over hebben. Maar dat wordt wel heel, uh, heel zwaar dan. Nou, dat doen we een beetje licht. Nou zo. ja, ik, we hebben net. Uh, we hebben het net over Geert Wilders gehad en uh, een tip van de sluier van mijn familie uh, opgelicht. Maar uh, dat laat sporen na in een. Uh, hey, ik, heb, je hebt ik heb mensen wel eens horen zeggen uh, dat die oorlog. En mensen hebben het wel eens even. Ja, die oorlog is nou wel afgelopen. Hè? Dat mm. zeiden ze dus in 1964 geloof ik ook al. Hey, hey, de oorlog is nou wel afgelopen. Maar die oorlog is natuurlijk pas afgelopen als iedereen die er doodziek van geworden is en dat misschien uh, onbewust ook weer aan kinderen heeft doorgegeven als al die mensen weg zijn. En dus ik denk, Mensen onderschatten ook... wat een burgeroorlog in een land... in Afrika. Dat is niet dat we tien jaar later hebben de huizen weer opgebouwd... en uh, iedereen weer te eten... en nou is iedereen weer gelukkig. Maar dat soort dingen... wat er met de hoetsies en de Toetsies is gebeurd... Ja. dat gaat generaties door. Want die mensen die het meegemaakt zijn... beschadigd, getraumatiseerd... nou, als ze pech hebben... en in de meeste gevallen hebben die mensen dan helaas pech... geven ze dat toch een beetje door aan kinderen... en geven dat weer nog ietsje minder door. Op een gegeven moment is dat wel... Klaar, hè? Ik bedoel, er zal niemand weer uh, uh, nog last hebben van de slag bij Nieuwpoort, zeg maar. Mm -hmm. Maar, ik maar jij dat... had wel last van, niet de slag bij Nieuwpoort, maar je had last van 40-45? Nou ja, van, ik, ja nou, van de gevolgen daarvan. Ja. Van de traumas die dat heeft veroorzaakt in mijn familie, denk ik. Ja. En maakte je dat lamlendig, angstig, boos? Boos, denk ik. Ja, ja boos. Ik boos. Ja, boos, ja. boos op wat? Op, op de wereld. Op alles wat niet goed is. Als het, uh, en, en, en een soort van niet uh, boze mensen die je niet begrijpen. Die niet meteen snappen wat je bedoelt. Of waarom je opeens heel erg uh, raar reageert. Misschien in hun ogen. Of, uh, ja, een soort van. Uh, uh, nou ja, dat de wereld niet begrijpt of zo. Waar we het over hadden met. Uh, dat zit daar ook wel een beetje in. Ja, gaan. ook een Doe beetje die opstelling nou, van je. Nou, Hoe Doen ze dat nou? Kom tegen de krip. Ja, en dan gewoon dan, maar, maar goed in protest en de, de beuk erin. Maar ja, daar, daar moet je er wel op. Dat is het is wel in. fijn als je een drummer bent, trouwens, de beuk ja, erin. Ja, daar kon ik ook heel veel. Ik denk dat daarom ook ben je begonnen met waarom drummen het begonnen is. Want kijk, ik, ik ben eigenlijk helemaal geen drummer. Ik ben iemand die liedjes maakt, muziek opneemt. en die toevallig ook kan drummen. Maar ik ben dat gaan doen. En daarom is die carrière, wat Peter zegt, is dus ook zo goed begonnen. Omdat... Uh, achter de drumstel, mijn broertje kocht een drumstel en binnen tien dagen zat ik gewoon elke dag achter de drumstel En ik kon daar gewoon zoveel energie in kwijt. Ja, ik maar ook... ik vind dat jij ook heel goed bij een drumstel past. Ja, ik sloeg ook zo ontzettend hard op een drumstel. Dat is echt niet normaal, maar er zijn le legendes... Gaan er in de PA-wereld rond. Dus bij mijn snare hoeft er geen microfoon. Want mijn snare komt over alle microfoons ja, maar, al veel te hard binnen. Maar even gewoon heel kort door de bocht. Ja. En dan houden we erover op. Ja. Dat is dus eigenlijk omdat jij een tweede generatie oorlogsslachtoffer bent. Dat je zo hard loopt te rammen op dat ding. Nou, er zijn nog wel een paar andere dingen gebeurd. maar <lacht> We hebben deze uitzicht. Nee, Ik wil zo voor. graag het begin van het nummer DMODS. Drijf mee op de stroom laten horen. Ik wil gewoon het eerste... Kan dat Bas? Kan ik het eerste? Drijf mee op de stroom. Drijf mee op de stroom. Drijf mee op de stroom. Een leraar die zegt, het maakt niet uit of je luistert, mijn mening vertelt. En die wordt misschien doorgefluisterd of als straling ontvangen door iemand die net zijn huis heeft behangen. Het is gewoon een moderne protestzanger deze Mighty Mike. Mike ja, Meijer. eigenlijk wel. Dat is het toch? Nou ja. Ik vind dit zo'n mooi begin van dit nummer. Ja. En ik moest eigenlijk aan de Beach Boys denken... Ja. wat misschien een hele rare associatie is. Nee, dat is op zich geen rare associatie. Dat komt door de koortjes. Ja, ja ik, ik denk zelf ILO. Uh, en, uh, en het nummer is eigenlijk... Uh, de muziek van het nummer is gebaseerd op het nummer van Bill Withers... En wat Just a Tour was? Nee, niet dat nummer. Nou, nee, Dan moet je echt gewoon even de best of Bill Witters kopen. Ja. En dan hoor je het vanzelf. Oh, misschien. misschien. Ja. Nou, de ja. mensen die ik dan, dan dat nummer uit hoor zeggen, nou, daar raak ik het helemaal niet op. Maar <laughs> dat was mijn uitgangspunt. Dat is jouw uitgangspunt ja, ja. geweest. een soort van achter. Want laten we wel zijn, hè. Dat, dat lastige, ingewikkelde, uh, soms gedeprimeerde karakter ja. van jou. Heeft er wel voor gezorgd dat jij in je eentje een bandje bent. ja. En dat ben je op deze plaat ook. Je doet alle koortjes, ja. alle partijen, ja. alle instrumenten. Ja. De hele, sound, de ja. hele soundscape ja. is Mike Beyer. Ja, nee, maar het is inderdaad geboren uit. Uh, uit een, ja, nou, nee, Ja, een soort van ja, maar als ik al die mensen moet bellen en dan kunnen ze. Hij kan zaterdag niet aan. Doe ik het toch gewoon lekker zelf? Nou, ik, ik ben er blij mee. Ik, vond, ik vind het een heel leuke plaat. En ik vind ook. Uh, dat iedereen gewoon lekker naar die plaat moet gaan luisteren... en dan een beetje in bladeren in het boek en ja. aantekeningen maken. Ja. En iemand anders vindt het ook, want Francine van Leeuw schrijft ons... wat een leuke kerel en wat een lekkere sound. En zo is het maar net. Wil jij iets op je tegel gaan ja, schrijven? Bedoel. Dan ga ik eventjes vertellen dat we hierna ook gewoon een programma krijgen... op Radio 1 en dat gaat over de... Nederlanders die gegijzeld zijn in het buitenland. Dat is een serieus onderwerp. Een documentaire maken. Hans Hermans die heeft een serie gemaakt met uh, teruggekeerde gijzelaars. En daar gaat het in twee dingen over, zometeen na acht uur. En verder gaat het ook over Big Brother is Watching You. Orwell Kenner. Marco Dana, die is de gast. Zometeen na acht uur. Hier op Radio 1. Mike Meijer. Mighty Mike. Einzelgänger plaat en boek. Hij schrijft op in grote royale letters. Zeg het maar, Mike. Als het iets is wat je altijd al hebt willen doen, doe het dan nu. Ja. Nou. Daar kan ik alleen maar jij ja op zeggen. Leuk dat je er was. Dankjewel. Ik vond het ook leuk. Dankjewel. Dankjewel. Meneer Meijer, dit was aflevering 2729. Morgen praten wij met de Vlaamse journalist Wouter Woussens... die in zijn boek Junior het ongelooflijke verhaal optekent... van de jonge bokser Junior. Tot dan. Radio 1. kunststof. <middel> NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. stelt u zich even voor... Een tekening van koningin Juliana als raamprostituee... met een prijskaartje erbij van 5,2 miljoen gulden. In 1966 was dat goed voor een veroordeling wegens majesteitsschennis. Wat moet ik nou in godsnaam over tekenen en hoe? Tekenaar Willem Bernard Holt op Kortweg Willem... vertrok na deze rel naar Parijs... en behoort inmiddels al jaren tot de meest gevreesde... en geroemde cartoonisten van Frankrijk. Hier zijn echte gangsters aan de macht. Vrijdagavond tussen 7 en 8... live vanaf het Crossing Border Festival in Den Haag... Het enfant terrible onder de cartoonisten Willem-Bernard Holtrop. Ik kan tenminste mijn stem laten horen. In brand met boeken. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Een verhaal over een manager die nadenkt. Over inhoud en diepgang, misdaad en romantiek, rust en ontspanning. Het ideale eindejaarsgeschenk 2013.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 Dit is Radio 1.